Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De politie in Londen onderzoekt of er meer mensen betrokken waren... bij de aanslag van gisteravond op de London Bridge en Borough Market. Drie mensen reden in een bestelbus in op een groep mensen... stapten uit en begonnen op mensen in te steken. Een van hen riep, dit is voor mijn familie, dit is voor de islam. De aanslagplegers zijn doodgeschoten door de politie... die daarbij zeker vijftig kogels heeft afgevuurd. Ook een omstander is geraakt. Hij ligt in het ziekenhuis. Het kan nog uren duren voordat de politie kan zeggen van wie het lichaam is... dat vanmorgen werd gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Er wordt uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Sinds donderdag wordt gezocht naar het 14-jarige meisje Savannah uit Bunschoten. Zo'n 20 kilometer van Bunschoten werd vrijdag een achterveld... het lichaam van een ander 14-jarig meisje gevonden. Ook dat lichaam lag in een sloot. Van haar staat vast dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie sluit niet uit dat er een verband is tussen beide zaken. Er zijn namelijk meldingen binnengekomen over een zwarte auto... met twee mannen erin die meisjes in Soest en Spakenburg lastig en klemreden. De politie onderzoekt die meldingen. In Rusland heeft een dronken man negen mensen doodgeschoten in een landhuis. Het gebeurde in een dorpje ten noordwesten van Moskou... De man kreeg ruzie tijdens het etentje, verliet het huis en kwam terug met een jachtgeweer. Vier vrouwen en vijf mannen kwamen om het leven. Een vrouw die de schietpartij overleefde, belde de politie. De dader werd bij het landhuis opgepakt. Hij was erg dronken. Het weer vanavond overal droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen zon, maar later vooral in het westen en noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Dinsdag is het buiig met veel wind. Maxima liggen dan rond 16 graden. En dit was het was Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Klassiek. U luistert naar CFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Jansen. Welkom bij CFM Klassiek. Op deze zondagavond tussen 7 en 9 uur. En deze week gaan we het eens lichter aanpakken. We gaan, ondanks dat het nog lang geen nieuwjaar is, ons vanavond bezighouden met de muziek van de strauss family Oftewel, de Strauss-familie. En we gaan. Ja, en uh, dat zou u normaal gesproken gehoord hebben. Waren het niet dat het vandaag even heel anders gaat? <laughs> Rut is afwezig en uh, ik heb de eer om hem over te nemen vanavond. En uh, daar ben ik al een poosje van op de hoogte. Dus ik heb echt de laatste weken... menig klassiek stuk ben ik aan het doorspitten geweest. En uh, ik ga u de komende twee uren... een aantal stukken laten horen... Uh, ja, die ik ontzettend de moeite waard vind. Maar ja, het lastige is... Er is zoveel prachtige klassieke muziek. En die ene keer dat je het mag presenteren... wat ga je dan kiezen? Ja, het mooiste van het mooiste wat ik maar bedenken kan. Maar er is nog zoveel meer. Dus ik hoop gewoon bij deze Ruud... dat ik nog eens een keertje zo'n uitzending mag gaan presenteren. Nou, hartelijk welkom, lieve luisteraars. Um, ik hoop dat ik aan uw verwachtingen ga voldoen... U hoort op de achtergrond nu stilletjes de, de notenkraker hè? Die, uh, van Tchaikovsky. Maar uh, dat is voor mij gewoon even het introotje. Ik wil u uh, om te beginnen meenemen naar een uh, stuk van Aram Kachaturian. Uh, dat is een stuk wat ik gewoon zo ontzettend mooi vindt. En menigeen kent het stuk wel en denkt nu, waar, waar heeft ze het over? Maar mensen, we kennen natuurlijk allemaal nog die prachtige intro van uh, de onidin Line En dat is dus een gedeelte van de Spartacus-suite nummer 2 van Aram Kachaturian. En uh, ik ga u nu het hele stuk laten horen... En uh, let op, want aan het eind, het gaat naar zo'n geweldige climax, wordt het toegewerkt. Nou, als u daar geen kippenvel van krijgt, ja, dan weet ik het ook niet meer. Ga lekker achterover zitten, zet de boksel uit. En ga genieten van de Spartacus-Suite nummer 2, van Aram Kachaturian, uitgevoerd door het Peters, Sint-Petersburg Philharmonisch Ik hoop toch dat u net zo genoten heeft als ik. Kippenvel, helemaal tot in mijn kruin. Prachtige uitvoering, deze adagio van Spartacus... van Aram Katsaturian, uitgevoerd door het Sint-Petersburg Philharmonisch Orkest. Geweldig. En dat is nou het mooie als je bij de radio werkt. En je krijgt zo'n kans... En je mag hier zitten. Dan kan je dus gewoon die boksen lekker helemaal voluit doen. En zo verschrikkelijk genieten van die muziek. Heerlijk. Ik weet eigenlijk niet of ik me al voorgesteld heb. Want ik ben uh, Dolly. En ik neem de plaats in van Ruud. Die Norma Lieter dit programma presenteert. Maar ik mocht het ook een keer doen van hem. Dus ik ga nog verder met genieten. Met volle teugen. Waar ik uh, nog meer voor gekozen heb. Dat is een stukje... Uh, uit een opera, een hele bekende van Giuseppe Verdi. Eén van mijn favoriete opera's van hem is Aida. En dan met name uh, waar ik ontzettend van geniet... is het deel Gloria al Egitto ad Iside, Marcia, Vieni o Guerriero Vindici. Dat zijn de drie stukken die mij ontzettend aangrijpen uit die uh, opera... En uh, ik heb gekozen uh, voor de uitvoering van het uh, Coro del Macho Musicale van Florentino. Zij gaan dit stuk voor u zingen. En uh, nogmaals, ga er lekker van genieten. Ik uh, hoor u straks, of u hoort mij straks weer. Geniet ze. Dat, hè? Prachtig, prachtig. Drie uh, stukken die eigenlijk ook aan elkaar horen als één stuk uit de opera Aida van Giuseppe Verdi. Uh, nu even iets heel anders. Terwijl de klanken op het strand al uh, klinken waarschijnlijk of straks gaan klinken. Want uh, op het strand is er straks een groot feest, live. En daar uh, zal techno en housemuziek gespeeld worden door dj's. En in die tussentijd gaan wij lekker genieten van klassieke muziek. Ook hartstikke mooi. En nogmaals, dat is ook weer zo'n voordeel als je bij een lokale radio werkt. Je mag van alles meeproeven. Of je nou van Nederlandstalige muziek houdt. Of van, uh, ja, noem eens wat op, country, uh, uh, romantisch een beetje meer, rocken. Het kan allemaal he, bij die lokale radio. Je mag het invullen zoals je wilt. En uh, het liefst zo breed mogelijk. Nou, dat, dat, dat bereiken we met dit klassieke muziekprogramma ook natuurlijk. En uh, we gaan nu eens luisteren naar een stuk van Maurice Ravel. Uh, genaamd Miroir uh, nummer drie. Oftewel Un Barque sur Nou, ja, Laat ik het even vertalen. Een bootje op, het zee, op de zee. <laughs> dat klinkt veel minder romantisch. Hè? Een bootje op zee of Un Barque sur l'ocean. En uh, de uitvoering is uh, van het Nationaal Orkest van Lyon. Daar komt hij. De Miroir van Maurice Ravel, Une Barque sur l'Océan. Dan ga ik u meenemen naar een uh, heel andere componist. Een ja, een componist, klassieke componist. Nee, daar kennen we hem niet van. Het is uh, zijn leven is ook in de huidige tijd niet zozeer in het verleden als de meeste andere componisten die we van in de klassieke rij verwachten. En dan heb ik het over een componist die verantwoordelijk is voor werken zoals Jesus Christ Superstar, The Phantom of the Opera, Cats, uh, The Wizard of Oz, uh, Love Never Dies, noem ze allemaal maar op. U weet waarschijnlijk al wel over wie ik het heb, namelijk over Andrew Lloyd Webber. En dan denkt u, Andrew Lloyd Webber, wat, wat moet ze daar nou mee in een klassiek programma? Nou... Hij is een keer de uitdaging aangegaan. Want hij heeft natuurlijk de prachtigste liedjes geschreven. En de, de meest fantastische composities voor films en, en musicals. En uh, nog nooit een klassiek stuk gedaan. En daarin werd hij een keer uitgedaagd door iemand. Die uitdaging heeft hij aangenomen. En daaruit is zijn eerste requiem uh, voortgekomen. En ja... Ik vind dat requiem wel zo ontzettend mooi. Ik wil hem u niet onthouden. Het is uitgevoerd uh, vanuit Engeland door het gezelschap van Pauls, Miles, Kingston. En uh, met zo'n score van die uh, allemaal prachtige hoge stemmetjes. Maar goed, laten we niet te veel praten. We gaan luisteren naar het eerste requiem van Andrew Lloyd Webber. Te veel gezegd? Was die mooi of niet? Ik vind hem zo prachtig. En ik hoop echt van harte dat u thuis ook heel erg hebt mee kunnen genieten van dit prachtige requiem Van niemand minder dan Andrew Lloyd Webber. Je verwacht het niet. Nee, toch? Nou, laten we even bij gaan komen met een uh, prachtig vioolconcert in E majeur van uh, Johan Sebastian Bach. Even wat zwaarder en wat relaxter. En uh, de uitvoering is van Thomas, ze Nou, dit was dan even voor de vioolliefhebbers onder ons. En uh, dan naderen we toch alweer de klok van zeven uur. Hebben we bijna een uur erop zitten. En dan hoop ik alleen maar dat ik toch genoeg klassieke muziek mee heb genomen. Want het zal kiele kiele worden. Maar goed, we gaan het beleven. Um, het laatste stukje van deze uitzending wil ik u meenemen... naar de première gymnopedie. Van Erik Satie. Nou, daar zijn woorden totaal overbodig. U kent het vast allemaal wel. En u heeft er vast allemaal ooit van genoten. En dat mag u nu weer doen. Première Gymnopedie. Ja, en dan halen we het toch net niet naar de klok van uh, acht uur. Dan hebben we nog net even wat tijd over. Um, we hebben dus net geluisterd naar, uh, Arach, nee, niet naar, naar Rachmanino. Hoe kom ik daar bij? Erik Satie natuurlijk. <laughs> ik zit even bij de verkeerde, verkeerde bladzijde te lezen. Eens even zien, waar heb ik het gelaten? Nou, in ieder geval, uh, we gaan straks door naar het tweede uur. Dan gaan we beginnen met een uh, prachtig stuk van Mozart. Het Requiem in D-mineur. Dus blijft u bij ons. U luistert naar Zandvoort Klassiek, ZFM Klassiek. Op de zondagavond tussen zeven en negen. Normaal gepresenteerd door Ruud Jansen. Maar vandaag in als een gastoptreden. Gepresenteerd door Dolly Tempirik. Ik hoop u strakjes... Weer te verwelkomen in het tweede uur van ZFM Klassiek. U luistert nu straks even naar het NOS-journaal... en natuurlijk naar het reclameblokje van 8 uur. Tot strakjes, hoop ik dan maar. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.